De Kinderen van het Licht Een serie hoorspelen naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog Bewerking voor radio Koert Poort In de hoofdrollen Marielle Violet als Margaret Fell Rob Fruithoff als George Fox En Petra Dumas als Henrietta Best Verteller René Lobo Verder werken mee Jaap Marleveld, Paul van Gorkum, Dore Smit en Joke Holboom Regie Ab van Eyck de Kinderen van het Licht, deel 7. Henrietta's activiteiten op Swarthmore Hall... vervulden haar echtgenoot met ongerustheid... Door opnieuw betrokken te raken bij een radicale religieuze beweging, die van George Fox, was ze bezweken voor het verleden. Ze was achterhaald door haar alter ego, Henriette de Vaurie, die, toen men haar kinderen voor haar ogen de schedel insloeg, in tijdelijke krankzinnigheid was weggezonken. Kolonel Best bleef zoeken naar een middel om haar tegen de demonen van haar verleden te beschermen. Nu zijn eigen liefde... Ontoereikend was gebleken. Toen ze hem de volgende ochtend aan het ontbijt... ...en ook terloops vertelde dat Margaret Fowl zwanger was... ...meende hij onverwachts dat middel gevonden te hebben. Onder het voorwensel bij een van zijn vrienden... ...een paard te moeten bekijken... ...reed hij een uur later zonder zijn knecht naar Kendall... ...waar een weeshuis was... ...waarvan hij tot een regenten behoorde. Tegen het middaguur kwam hij bij het weeshuis aan... waar hij te woord werd gestaan door de beheerster. Een ingetogen oude vrijster van onbepaalde leeftijd. Dat uw verzoek mij vervult met enige aarzeling. Mevrouw, mag ik u eraan herinneren... dat het doel van deze instelling is kinderen in gezinnen onder te brengen... niet om ze arm lastig te houden? Het spijt me, kolonel. Ik heb niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover de regenten... maar ook ergens de kinderen. En onze lieve heer die gezegd heeft... In zoverre gij dit dan even mijn minste broeders hebt gedaan... Waarom en... denkt u, mevrouw, dat wij een kind willen hebben? Als bediende, om het klein te houden, door het brandenwijn te voeren... Kolonel, ik ben ervan overtuigd dat ieder kind dat u en mevrouw Best zouden uitkiezen... dankbaar voor de eer zou moeten zijn. Het lijkt me echter niet verstandig voor u om een kind van prille leeftijd te adopteren. Ik heb een paar oudere kinderen die eerder in aanmerking komen. Een knapkeerltje... Tien jaar oud. Ik wil geen knap kereltje van tien jaar oud. Ik wil een kind van een paar weken, op zijn hoogste maand. En daarmee basta. Ik eis een duidelijk antwoord, mevrouw, op een duidelijke vraag. Bent u bereid mij te helpen bij het uitkiezen van zo'n kind? Of wilt u dat ik de raad van regenten voorstel u te ontslaan? Als u het zo stelt, laat u mij geen keus. Goed. Dan gaan we nu naar de kinderen kijken. Ik zal u voorgaan. Welke zou u me aanbevelen? jongen of meisje? Dat doet er niet toe. Misschien beter een jongetje. Wat denkt u van kleine Billy, de ginsende Hij is net geschoond. Het is een prontkeeltje. Heeft wel veel liefde nodig. Kan ik hem niet geven met al die andere schreeuwers. Nu, kolonel. Is dat niet iets voor u? Maar het doet me genoegen dat u meewerkt. Uh, laat me dat kereltje eens bekijken. Is dit hem? Hij is de enige die niet met de andere meekrijst. Een verstandig kereltje onze Billy. Doe maar, Billy. Lach maar eens tegen ons aan. Zou je hem even willen vasthouden? Uh, uh, ja. Bent u met die jongetje tevreden? Zeker, zeker. Hij bevalt me uitstekend. Zo. Neemt u hem maar weer. Dan uh, zal ik ondertussen een officiële verklaring tekenen. Toen Bonbon het hoge zwakke gehuil buiten de keuken hoorde... Dacht hij aanvankelijk dat het parende katten waren? Of had een vos of een das misschien Madame's hondje te pakken gekregen? Hij maakte de bovenste helft van de deur open en tuurde bijziend de schemerige tuin in. Frofro! Ja, Bien, ja! bien! Cocotte! Frofro! Ah, bonsoir, mon colonel. Zal ik Benjamin roepen om uw paard op, op mijn part stand te zetten, mon colonel? Nee, dank je, dat heb ik al gedaan. Is madame thuis? Non, mon colonel, maar ze zal zo wel komen. Goed, breng maar wat kaas en mosterd in de kleine zitkamer. Oui, mon colonel. En zeg maar dat ze me daar kan vinden als ze thuis komt. Oui, mon colonel. William, Kevin, vlug, Bobo, ga me halen. Huh? Er ligt een kind onder onze heg. Catherine, een baby. Gauw, haal een deken. En Bonbon, maak wat warme melk. En pak de suikerpot. Oh, nou, ja, is hemelsnaam. Wat is hier aan de hand? Een kind, William. Iemand heeft een kind onder onze hek gelegd. Ja, Bonbon, wat sta je dan nu? Ik had je toch gevraagd... Hij heeft het gedaan! Hij heeft het kind onder die hek gelegd! Hij heeft het met het paard hier naartoe gebracht! Ik heb hem gezien! Ik heb hem gezien! Het is zijn bastaard! Het is van hem! Het is van hem! Eén ogenblik bleven ze als versteend staan... Madame, gebogen over de jammerende baby, de kolonel als aan de grond genageld met een handdoek in zijn hand. Hallo. Hallo. ne t'en is pas. Ne t'en is pas. grote. T'es een groot Het Hier, een grote. Uh, Ze hebben een me dit meegegeven om in zijn mond te stoppen. Hij is al stil geworden. Je gelooft toch niet dat die hysterische bonbon... Je denkt toch zeker niet... dat ik... dat het kind van mij is wel. Van wie dan wel? Het is een vondeling. Ik heb hem vanmiddag in Kendall opgehaald. Het is jouw kind niet. Doe niet zo belachelijk. Het is niemands kind... Ik heb hem gehaald in de hoop... dat je het als je eigen kind zou accepteren. Maar waarom? Om te voorkomen dat je... dat je in de afgrond springt. Het is een wanhoopsmaatregel. Het is toch ook een wanhopige situatie? Een wanhopige situatie? Ja. Het samenwerken met het waanzinnige mens van fel... en alles wat ervoor gebeurd is... Het is die schurk van een fox die de stad vergiftigd heeft. Die van Tom Fells huishouding en stel idioten gemaakt heeft. Die kant gezien heeft ook jou in zijn greep te krijgen. William, het kind. Dat stuk duivelsgebroed, zeg ik. Ik had hem door de dominees moeten laten ophangen. In plaats daarvan heb ik niet alleen mijn geld en mijn vrijheid op het spel gezet... Maar nog een kind op de hals gehaald ook. Als ik hem hier had, dan zou ik het zwijgen. Maar je hebt hem niet hier. Je hebt mij hier. En ik hou van je. En alles is goed met me. Ik zweer het, alles is goed met me. Maar ik ken je toch. Ik ben dertien jaar met je getrouwd. En nu... Na dertien jaar komt er opeens een charlatan, een godslasterlijke schat. Je doet ook niet zo dwaas. Ik zeg je toch. Wat heeft het ook voor zin? Ik zal het kind morgen naar Kendall terugbrengen. Laten we het maar in zijn mandje leggen en naar bed gaan. Mon we gaan naar mijn kamer om alles te bepraten. Ja? ja. Maar laat me jou eerst vertellen dat je de dapperste, liefdevolste echtgenoot bent... die een vrouw zich maar kan wensen. Ik ken geen enkele man die dit zou hebben gedaan... alleen maar om zijn vrouw te redden. Van gevaar. Ook al moet ik je bekennen dat er geen gevaar meer is. Ik wou dat ik dat kon geloven. Het is waar. Ik kan die brieven schrijven en pakjes helpen versturen... zonder over het verleden te tobben. Ik heb altijd geweten dat ik er op een dag overheen zou moeten komen... Eén ding staat vast Bonbon moet weg Kan dat niet nog wat wachten? Nee Maar Waar zou hij naartoe moeten op zijn leeftijd? Ik zal ervoor zorgen dat hij financieel rond kan komen Maar hij kan niet bij ons blijven na vandaag In Frankrijk zal hij misschien gelukkiger zijn Onder zijn eigen mensen Maar hij heeft geen eigen mensen De enige die hij heeft ben ik Nee Jou heeft hij niet meer ik weet niet hoe, maar La Douce TT is vandaag ter rust gelegd. Misschien zelfs Henriette de Fourie. Maar wie ben ik dan? Henrietta Best, de vrouw van William Best. Moeder van William Best junior, als je dat wilt. O, oh, William. Kom, lieve Henriette. Je bent moe. Ik breng je naar je kamer. En, wat doen we? We moeten iets doen. Ja. Ja, eerlijk gezegd geloof ik dat alleen George die vragen kan beantwoorden. Waar is hij? Heb je gevraagd of hij kwam? Ach, ik weet niet hoe vaak al. De een of andere reden geeft die jongeman er de, de voorkeur aan niks meer van zich te laten horen. Maar is hij dan niet nieuwsgierig? Hij moet zich toch zo langzamerhand realiseren... dat we bezig zijn een complete organisatie voor hem op te bouwen. Misschien is dat het wel. Misschien wil hij geen organisatie. Misschien wil hij alleen maar mensen tot het licht brengen. hoe je dat ook noemen mag... moest het verder zelf uitzoeken. Ja, bij afwezigheid van George... zullen wij kwekers zelf onze weg moeten vinden. Waar is die eerste brief? Hier. Dit is een moeilijke... Een vriend in de gevangenis van Liverpool, die Harry Moore heet. Hij noemt zijn leeftijd niet. Ik heb zo'n idee dat hij nog erg jong is. Mijn bewaker ranselt me vaak af. Maar het licht zegt me hem met liefde te benaderen. De enige manier waarop ik liefde kan betonen... ...is door hem als hij in de cel komt te kussen. Nee. Luister. Luister. De bewaker vaart iedere keer heftiger tegen mij uit. En hij ja. heeft nu gezegd dat als ik deze vouwelijkheid nog één keer uithaal, hij de pan kokende soep op mijn hoofd zal omkeren. Ik ben bereid dit te ondergaan, om mijn getuigenis vastberaden voor te zetten. Maar wat gebeurt er als hij me uiteindelijk doodslaat? Zou ik dan een moordenaar van hem hebben gemaakt? Zou zijn zondeval mijn ziel bezwaren? Het is toch belachelijk? Ja, afgezien daarvan. Wat zeg je tegen die jongen? Ik weet het niet, Henriette. Ik weet het niet. Wat zou jij voorstellen? Eerlijk? Ja, alsjeblieft. Wat zou jij antwoorden? Mijn antwoord zou zijn... Je vergist je beste vriend als je dit een gebaar van liefde noemt. Het is een gebaar van broosheid. Vind ik een heel nuttig kwekerswoord. Wat men ook mogen zeggen. Doe de mensen niet alle dingen aan die je wilt dat ze jou aandoen... ...voor je er zeker van bent dat jullie dezelfde smaak hebben. Het zou dus duivels zijn als hij dat zou lezen... Eh bien, zou dat niet hoog tijd worden? Laat me dat schrijven en George een afschrift sturen. Ik wet dat die als een donderslag bij hemel op ons dak omvallen. Is dat niet waar je op uit bent? Jawel, maar goed. Zal ik dan nu vragen of we thee krijgen? Ze ging de kamer uit. Margaret staarde door het raam naar de sneeuw. Waarom zou ze Henrietta niet laten schrijven wat ze wilde en George een afschrift sturen? Het was een paardenmiddel, maar het zou hem inderdaad terugbrengen. Arme George, wat zou zijn leven ongecompliceerd zijn als er geen vrouwen waren? Geliefde vriend, het spijt me je met deze boodschap te belasten... maar zou je deze brieven aan de schout van de gevangenis in Liverpool willen geven... ter bezorging aan de vrienden die daar opgesloten zitten? Is alles goed met je? Laat ons eens iets van je horen als je er de tijd voor kunt vinden. Ons werk wordt rijk gezegend, ruim 150 brieven per week en iedere maand hetzelfde aantal pakjes. We doen ons best de gevangenen je boodschap uit te leggen, waarbij we slechts bleke manen zijn die het licht van jouw zon weer kaatsen. Pak je warm in, winter is streng. We bidden vaak voor je en denken altijd aan je als we bij het haardvuur in de vestibule bijeen zitten voor onze samenkomst tweemaal per dag. Je wordt pijnlijk gemist, vooral door je vriendin M.F. Het lezen van dit nieuwe bundeltje brieven van de bezige bijen uit Swarthmore Hall... droeg er niet toe bij de stemming van George Fox te verbeteren. De ontmoeting met Cromwell in Londen was weliswaar goed verlopen... Maar na dat ene bezoek was het hem niet meer gelukt... tot de druk bezette staatsman door te dringen. Mistrooster was hij wekenlang in Londen blijven rondhangen... ondanks de pestepidemie. Toen had hij het opgegeven en was gaan zwerven. Wat hem even min beviel... was dat er zich iets nieuws onder de vrienden manifesteerde. Hij kon het niet met zekerheid zeggen maar hij vermoedde dat de vrouwen van Swarthmore Hall er iets mee te maken hadden. Hun invloed werd steeds duidelijker merkbaar. Er was geen vriend in de gevangenis die niet binnen verrassend korte tijd na zijn opsluiting zijn eerste pakket kreeg met sokken, bouffanten, kaarsen, wormkoekjes, een bijbel, een pot met pruimen tegen hardlijvigheid en een brief met vermaning standvastig in de waarheid te zijn en onmiddellijke weidingssamenkomsten met celgenoten op gang te brengen. Het was een geest van pragmatisme, van ontkenning van het goddelijke in de mens... ten gunste van een geregelde stoelgang en voorkoming van wintertenen. Hij las het bundeltje brieven door en liet ze een voor één op zijn deken vallen. Plotseling las hij iets dat hem in woede deed opstuiven. Hij bleef de nacht niet eens logeren, maar stoof meteen op weg naar Ulverston. Margaret, kijk eens wie we daar hebben. Goed, Margaret Fell. Ik moet eens Ach. ernstig met jou praten. George, waar kom jij in? Jij licht? en je hele huishouding schijnen op hol geslagen te zijn. Op hol geslagen? Ja, laat me hiermee beginnen. Deze brief. Dit is een brief van Henrietta Best aan een vriend in de gevangenis van Liverpool. Wat men ook mogen zeggen, doe de mensen niet alle dingen aan die je wilt dat ze jou aandoen, voor je er zeker van bent dat jullie dezelfde smaak hebben. Heb jij dit geschreven, Henrietta Best? Inderdaad. Wie heeft jouw gemachtigd de schriften vervalsen? Maar George... Jij vindt het wilde... dus goed dat een gevangene zijn bewaker tegen dienstzin omhelst. Waarom kan die gevangene niet een ander blijk van naaste liefde geven? Daar gaat het niet om. Het zijn de woorden die je hebt gebruikt. Het is een schande. Die stroken niet met de geest waarin de kinderen van het licht een conflict benaderen. Ik begrijp je niet. Het is een belediging van Gods eer en verraad aan de geest van Christus... om de spot te drijven met de bergreden. Vriend, ik heb mijn leven lang naar dat soort gepraat geluisterd zonder te begrijpen wat die woorden betekenden. Wat had ik hem dan moeten aanraden? Hij moet doen wat God hem zegt, zijn innerlijk licht volgen. Als het licht hem zegt dat hij die bewaker moet omhelzen, dan moet hij dat blijven doen. En als die bewaker hem blijft neerslaan, moet hij blijven volhouden tot hij doodgeslagen wordt en van zijn bewaker een moordenaar maakt? Als dat is wat het innerlijk licht hem zegt, ja. Er zijn verharde harten die niet vatbaar zijn voor de geest waarin wij een conflict benaderen. Neem John sorry bijvoorbeeld. Die zijn niet meer te redden en worden tenslotte door God gestraft. Hoe weet je dat? Ik heb er aantekening van gehouden. Je houdt aantekeningen? Van wat? Van de wijze waarop onze tegenstanders door God worden gestraft. Ik noem het mijn boek van voorbeelden. Hoe worden ze gestraft? Door ziekte, gewelddadigheid, ongelukken. Dus als John sorry door een vallende dakpan zou worden gedood... zou jij dat in je boek van voorbeelden aantekenen? Ja. Chachmant. Marietta. Laat dit je niet van streek brengen, lieve vriendin. Ze zal wel tot inzicht komen. Maar ze moet geen brieven meer aan onze gevangenen schrijven. En wat zou het teken zijn dat ze tot inzicht is gekomen? Als ze zelf een boek van voorbeelden begint bij te houden? Neem me niet kwalijk als ik even ga zitten. De rit hierheen was nogal vermoeiend... In jezelf in deze toestand komen, alsjeblieft ga zitten. George, vergeef me dat ik tegen je uitviel. Ik heb je lief om wat je bent zoals je bent. Afgezien daarvan, ben jij van plan je vriendin te verbieden nog meer van die brieven te schrijven? Zij mag onze beweging niet langer vertegenwoordigen. Maar wat precies is onze beweging? Wie zijn we? Wat zijn onze doelstellingen? Maar mijn beste onze Margaret, dat heb ik je al honderdmaal uitgelegd. Je herinnert je toch mijn antwoorden aan de dominees, bij het proces? Maar wat de vrienden in de gevangenis willen is niet een theologisch debat, maar een uiteenzetting van onze beginselen die helder en duidelijk is en gesteld in alledaagse woorden. Wat ze nodig hebben zijn richtlijnen. Richtlijnen? Ja, laat me je een voorbeeld geven. Twee jeugdige vrienden, hebben geprobeerd een dode te doen herrijzen door bij het lijk te bidden. Ze hielden dat drie dagen vol. Daarna moest het lijk door de schout worden weggehaald... omdat het in staat van ontbinding raakte. Het zou hun gelukt zijn als ze er langer bij hadden mogen blijven. Maar George, waar het om gaat is dat ze probeerden jou na te apen. Het enige dat ze van jouw boodschap hebben opgestoken... is de wens ook wonderen te verrichten. Margaret, je weet heel goed dat ik die wonderen niet verricht... maar God die zich van mij bedient... Is dat de essentie van je boodschap? Dat als God het wil, de mens de natuurwetten kan opheffen. God in ons zou tot uiting moeten komen in ons dagelijks gedrag. Niet in krachttoeren die de natuurwetten uitschakelen. En daarom was Henrietta zo geschokt toen ze hoorde van jouw boek van voorbeelden. De God van liefde, die toch ook de onze is zou me naar een door de bliksem getroffen man toesturen om hem bij te staan. Wie die ook mocht zijn, of wat die ook mocht hebben gedaan. Kan het soms zijn dat je in je hart niet in wonderen gelooft? Ach, ik neem aan dat God wel een berg kan oppakken en een ergens anders neersmakken. Maar met welk doel? God heeft dat soort krachtpatserij toch niet nodig? Wat hij nodig heeft, wat wij nodig hebben, is deernis. Genade, vergiffenis, liefde. Een paar avonden, voordat ik jou voor het eerst leerde kennen, kwam ik langs een heuvel, Pendle Hill. De Heer bewoog me die te beklimmen. Toen ik op de top stond en om mij heen keek, zag ik dat het dal en de heide vol mensen waren, een, een menigte zover het oog reikte. Ik hoorde een stem zeggen, er moet een groot volk vergaderd worden. Zolang we elkaar onze eigen persoonlijke opvatting van God niet opdringen, waarin verdraagzaamheid en liefde samenwerken, zal er een groot volk vergaderd worden dat in volmaakte harmonie zal samenleven. Zoals de dieren van het o Jesaja beschreven, koninkrijk van de vrede. Het koninkrijk van de vrede. Ja. Kijk, dat is nou iets dat mensen in de gevangenis begrijpen. Zeg het nog eens. Wacht, wacht, ik zal het opschrijven. Ze brachten die verdere ochtend en de hele middag in haar schrijfkamer door. Toen Margaret ten slotte lag te staren naar de schaduwen van het kaarslicht op het balderkijn van het hemelbed, had ze het gevoel dat alle kracht haar had begeven. Ze had het klaargespeeld de hele dag zakelijk te blijven, maar nu werd ze door haar onderdrukte gevoelens overweldigd. Ze sloot haar ogen in een gebed om kracht. Toen hoorde ze een zacht krassend geluid. Ze sloeg haar ogen op... en zag hoe Anne Traylor in een stoel naast haar bed... in een schrift zat te schrijven. Ah, wat doe je? Ik dacht dat u sliep. Ik corrigeer de les van Bonnie Baker. Ah, hoe gaat het met de lessen? Vertel me eens. Ach, Bonnie doet goed zijn best. Hij leest alles eigenlijk al zonder te haperen. Zo zacht en zeurderig als ze maar kon, babbelde en trailer over Bonnie Baker. Tot ze zag dat haar meesteres in slaap was gevallen. Het was op het kantje af geweest, want wat ze had zitten schrijven had niets met Bonnie's les te maken. Terwijl ze daar naast het bed zat, had ze in een plotselinge opwelling Bonnie's schrift gebruikt om haar eigen gedachten neer te schrijven. Geen enkele behoefte aan George Fox en zijn praatjes. Ik wil niet in de gevangenis of aan de schandpaal terechtkomen... voor iets waar ik niet in geloof. Het enige waar ik in geloof... voor zover het de zogenaamde kinderen van het licht en hun gedoe betreft... is wat Margaret Fell doet. Arme stakkers helpen... die behekst door de dolle van Fox in de gevangenis zijn geraakt. Haar besluit om dit te gaan doen was zo spontaan dat ik er zelf van meedeed... Hier zit ik nu met de gebakken peren. Blijf ik hier nu maar rondhangen? Ik had al lang weg moeten zijn. Maar waar naartoe? De ganzenpen kraste verder. Naarmate de stilte dieper werd... begonnen in het huis de heimelijke nachtgeluiden. Vloerplanken kraakten. Muizen ritselden achter het beschot. Terwijl Margaret vuil dieper wegzonk... in de slaap van de uitputting... En Anne Traylor, 17 jaar oud, de eerste aantekening in haar dagboek schreef. De kinderen van het licht. Dit was het zevende deel van een serie hoorspelen naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog.